7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Ophef over dreigende uitzetting Afghaanse zussen. Obama veroordeelt geweld in Syrië. En Vondelpark in Amsterdam ontruimt na vechtpartij. GroenLinks roept minister Leers nogmaals op om voorlopig geen verwesterde Afghaanse meisjes uit te zetten. Dib is geschrokken van de dreigende uitzetting van twee Afghaanse zussen uit Hengelo. De meisjes van 15 en 18 wonen al negen jaar in Nederland. Gisteren is op hun school het Bataafs Lyceum in Hengelo... actie gevoerd tegen een uitzetting die mogelijk dinsdag begint. Een dag later praat de Tweede Kamer over de uitzetting... van verwesterde de Afghaanse meisjes... naar aanleiding van de kwestie Sahar. GroenLinks wil dat de uitzetting van de zussen uit Hengelo... in ieder geval wordt opgeschort tot na debat. Het Amerikaanse president Obama beschuldigt Syrië... van het inroepen van Iraanse steun om de protesten in het land neer te slaan. Waar die steun uit zou bestaan, is niet duidelijk. Obama veroordeelt het geweld dat de Syrische overheid tegen betogers gebruikt. Gisteren kwamen daarbij tientallen mensen om het leven. De betogers zelf zeggen dat er zeker 88 doden zijn gevallen. President Assad beëindigde donderdag de noodtoestand... die bijna 50 jaar van kracht was. Hij zei toen dat vreedzame betogingen toegestaan waren... Volgens Obama was die opmerking een loze kreet... gezien het geweld dat gisteren tegen de betogers werd gebruikt. De brandweerkorps in Drenthe zijn gisteravond uitgerukt voor een grote heidebrand. Bij het dorp Heiken in de buurt van Bijlen brandde bijna drie hectare af. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aangrenzend bosgebied. Boeren hielpen de brandweer met giertanks met water. In Drenthe geldt vanwege de grote droogte code oranje. Dat betekent dat er een grote kans op brand is. Ook in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Limberg. Limburg geldt code oranje. In het noordoosten van Brabant geldt code rood... wat staat voor een zeer groot brandgevaar. Ook in twee Belgische provincies is de hoogste alarmfase afgekondigd. Het lijkt erop dat tuinders onder bepaalde voorwaarden... toch Roemenen en Bulgaren mogen blijven inzetten voor seizoenswerk. Meester Kamp wilde hun werkvergunningen intrekken... om het werk door Nederlandse werklozen te laten doen... Een Kamermeerderheid verzet zich daartegen, omdat de sector dan midden in het seizoen met nieuwe regels wordt geconfronteerd. Bovendien zeggen de tuinders dat Nederlandse werklozen niet gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld aardbeien te plukken. Er is nu een compromis in de maak. Het regeringspartij VVD gaat ervan uit dat KAMP de inzet van Roemenen en Bulgaren toch zal toestaan als de tuinders voor het werk geen Nederlanders kunnen vinden. De omstreden Amerikaanse predikant Terry Jones heeft gisteren korte tijd in de cel gezeten. Hij wilde een anti-islamdemonstratie houden bij een moskee in de buurt van Detroit. Een lokale rechter verbood dit omdat hij vreesde voor gewelddadigheden. Tijdens de rechtszitting kreeg Jones te horen dat hij drie jaar niet in de buurt van de moskee mag komen. Ook moest de predikant het symbolische bedrag van 1 dollar betalen voor de politieinzet rond zijn aanwezigheid. Jones weigerde dat en moest de cel in. Na een uur besloot hij toch te betalen en mocht hij gaan. Jones haalde internationaal het nieuws toen hij vorige maand een Koran in brand stak. Dat leidde tot geweldsuitbarstingen in Afghanistan. Bij een ongeluk met een luchtballon in België... is gisteravond de ballonvaarder om het leven gekomen. Zijn vijf passagiers raakten gewond, van wie twee ernstig. De luchtballon werd boven Oudeburg bij Oostende gegrepen door een windvlaag... en tegen de grond gesmeten. De passagiers vielen uit de mand. De 70-jarige ballonvaarder kwam met de mand in het water terecht en verdronk. De twee zwaargewonde passagiers liggen met botbreuken in het ziekenhuis in Oostende. De politie in Amsterdam heeft gisteravond vier mannen en een vrouw aangehouden in het Vondelpark. Groepjes jongeren vielen daar bezoekers lastig. Tientallen mensen gingen vervolgens met elkaar op de vuist. Toen de politie het park binnenging keerde de jongeren zich tegen de agenten. en werd met flessen gegooid. Eén agent raakte daarbij lichtgewond en een politiepaard met ruiter kwam in het water terecht. Het Vondelpark was korte tijd afgesloten. De Franse politie is bezig met een klopjacht op een man die ervan wordt verdacht dat hij zijn gezin heeft vermoord. Donderdag werden in de tuin van zijn huis in Nantes de lijken gevonden van zijn vrouw, vier kinderen en twee honden. De Franse media melden dat de man mogelijk een dubbelleven heeft geleid. Hij zou er vandoor zijn gegaan met een andere vrouw die sinds kort wordt vermist. Volgens de politie heeft de man de afgelopen dagen op verschillende plaatsen in Frankrijk zijn pinpas gebruikt. Zijn auto is gevonden aan de Riviera. Het weer vanochtend zonnig en droog. Temperatuur loopt snel op richting de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanmiddag wordt het 21 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. In het zuiden kan dan een stevige regen of onwisbui vallen. De paasdagen voorlopen zonnig en droog. Na het weekend wordt het enkele graden koeler. Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Het is dan nu de Tempoor Cloud...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 Een hele morgen. Het is zaterdag 23 april. Stille zaterdag. Maar stil zal het niet zijn. Want straks schalt het geluid van gitarist Brian May. U weet wel. Van Queen. Dat schalt zo door de speakers. Hij krijgt namelijk een prijs. We hebben het ook over de auto-industrie. Een bijzonder geluid. Het moet maar eens afgelopen zijn met alle vrijstellingen en subsidies. En FC Twente verhoogt de druk op PSV en Ajax. Ze moeten winnen daar in Eindhoven en Amsterdam. In de strijd om de landstitel. We hebben gesprekken en reportages over de Japanse oester een gevaarlijk beestje, en de rechten van de aap. Maar we beginnen in Syrië. Door het al in Syrië, na het gewelddadig neerslaan... van de demonstraties gisteren, blijft namelijk oplopen. Volgens de demonstranten zijn er zeker 88 doden gevallen. En daarmee was het de bloedigste dag... sinds de demonstraties zo'n vijf weken geleden begonnen. In verschillende steden schoot de politie met scherp. Zoals hier in Moa Nicole Vever is onze correspondent in Amaan, Jordanië. Nicole, uh, hoe is het op dit moment in Syrië? Ja, het lijkt op dit moment, voor zover wij dat kunnen nagaan, rustig te zijn. Ja, het, uh, het, het, is, uh, het, is, het is ochtend, vandaag maken mensen zich op om die grote groep slachtoffers die gevallen is te begraven. De meeste zullen vandaag begraven worden. Ja, en die begrafenissen die lopen ook steeds uit op demonstraties, waarbij dan weer geweld wordt gebruikt. Ja, en zo krijg je een soort van spiraal van geweld die dan wellicht nog dagen zal aanhouden. Nou, op dit moment uh, zie je dat op het internet ja, de filmpjes binnenlopen, de protesten in de verschillende steden. Maar op zich is het uh, vannacht redelijk rustig gebleven als ver we verder kunnen nagaan. Nou, we hebben het al vijf weken lang over Syrië. We zien ook onder onze ogen dat het uit de hand loopt. En fors ook. We hoorden net in inderdaad het geluid weer wat daarbij hoort. Maar ondertussen, uh, internationaal, doet het bijna niks. Ja, het, het veroordeelt wel, de internationale gemeenschap... maar ingrijpen en dergelijke niet. Zijn we een beetje bang voor Syrië? Nou ja, bang is misschien het verkeerde woord. Uh, Obama heeft inderdaad weer veroordeeld. Hij zegt, dat het is verschrikkelijk. Iran, die, die zit hier ook achter. Die helpt Syrië de protesten te onderdrukken. Maar inderdaad, verder... Dan uh, zeggen van stop met het geweld en ga door met hervormingen, komt men niet. En dat is eigenlijk ook omdat men bang is voor de instabiliteit die in het land zal plaatsvinden. Daar is men bang voor als dit regime valt. Stabiliteit die je in uh, uh, Syrië misschien onder druk komt te staan, maar ook in de buurlanden. Want wat komt erna? Er zijn erg veel verschillende bevolkingsgroepen in het land. Ja, zou, kan het uitdraaien op sectarisch geweld, zoals uh, in Irak? Wat gebeurt er met Libanon, waar ook zoveel verschillende uh, bevolkingsgroepen wonen? Waar Hezbollah zit, waar het regime goede banden mee heeft. Ja, dus daar is, is men bang voor. Of dat fundamentalisten aan de macht komen, dat is een andere vrees. En dus hier geen hulpacties, geen uh, vliegtuigen die overvliegen om de Syrische burgers te beschermen, zoals in Libië. Maar ja, en eigenlijk een internationale gemeenschap, uh, van de Arabische wereld, maar ook van de hele wereld, die zich eigenlijk min of meer afzijdig houdt en niet verder komt dan het uh, veroordelen van het geweld. Ja, en daar, daar blijft het bij. En Dat is gewoon pech voor de bevolking daar. Sorry, de vraag nou, Het horen. is dus gewoon pech voor de Syrische bevolking dat ze gewoon het verkeerde land, verkeer, in het verkeerde land bijna wonen. Dat is heel serieus ja, om vast, een vast een te stellen. Het is een eenzame strijd eigenlijk, uh, als je gaat kijken naar, uh, naar de demonstranten. Er komt in de grensplaatsen wel wat hulp van uh, uh, ja, gelijkgestemden in buurlanden. Maar daar blijft het eigenlijk bij. Ja, en de, de, de demonstranten die zijn echt vastbesloten om door te gaan. Ik vond gisteravond weer een paar, uh, een paar mensen. Nee, Excuus hoor, mijn, mijn dochter is uit haar, <lacht> haar bed gekomen. Dus ik moet even wat tegen haar zeggen. Ja. een beetje. Zolang Afgelijnen. ze maar niet gaat meepraten, Nicole. <lacht> ja, als dat is een klein beetje. Maar dat hoor ik alleen. Dus uh, ik hoop dat jullie. Nee, in, in, ga verder. We hadden het over in, in, in, in Syrië: we hadden het over dat de demonstraties uh, niet stoppen. En, en eigenlijk de vraag: van, uh, hoe gaat dat verder vandaag, dus uh, die begrafenissen? Jij zegt waarschijnlijk weer nieuw geweld, maar hoe, hoe dan? Ja, nieuw geweld. wat er steeds gebeurt... is dat die demonstraties, die zijn massaal. Dat wordt dan weer gezien. Of die begrafenissen zijn massaal. Dat wordt gezien als een demonstratie. Daar wordt dan weer op ingegrepen. Daar vallen nieuwe doden bij. Ja, en wat je ziet eh, bij de demonstranten... die zijn zo vastgestrozen om door te gaan. Die zijn zo overtuigd dat de overwinning aan hen is. Dat, uh, en ze zijn ook eigenlijk buiten, uit vertrouw... en respect voor de mensen die zijn omgekomen... vinden ze dat ze de straat moeten gaan. Je ziet dat bijvoorbeeld op Facebook dat meer jongeren hun eigen naam gebruiken, geen schuilnaam meer. Dat ze de buitenlandse pers te woord durven te staan. Gewoon omdat ze geloven in een revolutie en vinden voor de slachtoffers die gevallen zijn mm. dat ze door moeten testen. Ja, en aan de andere kant zijn ze zien, maar dat zal geen wijken meer weten, dat het alles wat tegenwoordig is in, in de samenleving. Dus het is heel moeilijk voorspellen hoe het verder gaat. Maar het enige wat je wel kan zien aankomen is dat het goed is. Nou, de verbinding wordt ook slechter. Ik zou zeggen, ga jij voor je dochtertje zorgen... dan spreken we elkaar later vandaag nog een keertje. Nicole Leveve was dat. Het is een populaire grap op de autorij. De minister van Financiën is de beste autoverkoper van Nederland. Er zit een kern van waarheid in, want één op de drie wagens... die wordt verkocht is gestimuleerd door de overheid. Het je gewoon even erop loslaten, geen BPM, geen wegenbelasting... en een lage leasebijtelling. Gevolg is dat het Rijk veel belastinggeld misloopt. Gaan we op praten met onze autojournalist bij de NOS, Louis Dekker. Um, nou ja, Louis, de autoimporteurs willen dat dat huidige belastingssysteem... op de helling gaat, daar komen ze zelf mee. Waarom eigenlijk? Nou, ze hebben door dat het geld ooit op zal zijn. En ze weten ook heel goed dat de overheid moet bezuinigen. En iedereen is er wel uh, heel helder in. Dit gaat niet lang meer goed zo. Er zijn wel afspraken, maar het geld raakt op. Er komen heel veel auto's op de weg. En die auto's leveren straks heel weinig belastinggeld op. Ja, ze denken mee met de overheid. Ja, ze moeten wel, want ze weten natuurlijk heel goed... als ze niet meedenken met de overheid, dan gaat de overheid in zijn eentje denken. En dan kon het nog wel eens veel naarder gaan eindigen. En geldt dat voor alle auto-importeurs en autodealers... dus van zwaar vervuilende auto's tot de meest schone... Laat maar zeggen, jouw elektrische auto? Nou, uiteindelijk is iedereen het wel met elkaar eens... dat er iets moet veranderen. Vervolgens de details. Daar gaan uiteraard de meningen enorm uiteenlopen. Maar het is wel duidelijk dat iedereen die je spreekt... wel doorheeft, we moeten iets... En de club die daar het verst in gaat is nou net geen auto-importeur. Dat is de vereniging Doet. Dat staat voor Dutch Organization for Electric Transport. Dat is de lobbyclub van het elektrisch rijden in Nederland. Die club vindt het huidige stimuleringsbeleid compleet uit de hand gelopen. Ja, Als je kijkt naar de uh, autoverkoper... dan is inmiddels 30% van alle auto's die worden verkocht... die vallen in het gunstens tarief van de, uh, van de fiscus. En wat we zien is dat een auto van, met een uitstoot van 109 gram uh, CO2... dat is natuurlijk geen doorbraaktechnologie meer. Dat is uh, gewoon... Uh, ja, standaard technologie. En die regeling is dan juist bedoeld om echt milieuvriendelijke auto's te stimuleren. En laten we dan dus ook de auto's die echt milieuvriendelijk zijn, laten we die stimuleren. En dat zijn wat ons betreft de auto's die 50 gram of minder CO2 uitstoten. Serge van Dam van Doet. Je moet natuurlijk wel even erbij aantekenen dat er een club is die elektrisch rijden wil promoten. En ja, wat ze nou eigenlijk zeggen, die auto die dan wel gestimuleerd moet worden. Ja, in alle eerlijkheid, die auto bestaat nog niet. Ja, we hebben er laatste een weekje in gereden, elektrisch. Ja, goed, dat, dat is de elektrische kant van het verhaal. Maar dan heb je natuurlijk ook gewoon de fabrikanten, de auto-importeurs. Hoe staat het daarmee? Die vinden ook allemaal dat de markt wordt scheef getrokken. Die zeggen eigenlijk in koor... toen het crisis was, waren we heel blij met de overheid... maar nu loopt het echt uit de hand. Nu gaat het de verkeerde kant op. De keuze wordt overmatig beïnvloed door de overheid. Het is niet meer de situatie die we willen met z'n allen. Ze studeren met z'n allen. Uh, zelfs Fiat, wat toch bekend staat als het merk dat het meest heeft geprofiteerd... van alle belastingstimulering door de overheid. Zelfs Fiat zegt, ach ja, we snappen ook wel dat het zo niet langer door kan. En dat geldt voor alle grote merken. Ook voor Opel bijvoorbeeld, zegt Jeroen Maas van Opel. Op dit moment bepaalt het regime de markt. Er zijn excessen. En dat is natuurlijk niet helemaal rechtvaardig. Zeker niet, omdat je ziet dat wij als fabrikant met die Opel Ampera... echt innovatieve, nieuwe technologie op de markt brengen... die ook duurder is... En eigenlijk worden we daar op dit moment voor gestraft. Of in ieder geval niet genoeg beloond. Nou, zo kun je het ook zien. Want je moet ook niet vergeten dat, dat dit soort technologie... voor de, voor de lange termijn wel uh, de technologie is die, uh, die de markt gaat bepalen. De Ampera, dat is de aanstaande elektrische auto van Opel. Die staat vooralsnog op 14 bijtelling in de lease. En je snapt, dat vinden ze erg vervelend bij Opel. Ja, ja. en uh, laat me zeggen, het is toch lijkt me heel erg lastig... voor alle auto importeurs om op één lijn te komen. Want iedereen heeft weer eigen belangen. Ja, dat is heel moeilijk. Ze zijn er niet gewend... Het het zijn geen politici, hè. ze het hebben door. moeten het met elkaar eens worden, want anders gaat het helemaal mis. Maar het zijn natuurlijk concurrenten van elkaar. Ze zijn niet van het poldermodel, ze zijn meer van het gevecht. Guido Pot van Jaguar. Autoimporteurs zijn natuurlijk in de wereld gekomen om met elkaar te concurreren. En af en toe is een bitterbal een biertje met elkaar te drinken. Maar uh, uiteindelijk is iedereen gebaat bij een transparante markt... een overzichtelijke markt met een betrouwbare wetgeving... en een lange termijn visie waarin iedereen de plek inneemt die, die zeg maar, normaal gesproken marktconform behoort te hebben. De scheefgetrokken verhoudingen in de branche die er nu zijn... zijn in principe niet, zal ik maar zeggen, marktconform. Zo zit de markt niet in elkaar. En zo kom je bij de rare situatie... dat de profiteurs van alle belastingstimulering nu zeggen... ja, we vinden het heel leuk allemaal, maar we moeten er maar mee stoppen. Ja, binnenkort gewoon een noodkreet richting de staatssecretaris. Ja, de conceptbrief is al klaar. De puntjes moeten nog op de i. Nou, ja, dat zullen we dan ook wel weer meemaken. Dankjewel voor dit moment. Louis Dekker was dat. Of hij lekker is, ja, dat weet ik eigenlijk niet. De Japanse oester, hij overspoelt in ieder geval wel de Waddenzee. En dat is vervelend, omdat je je voeten openhaalt als je erop gaat staan. Daar gaan we het straks over hebben. Verkeersinformatie is, voor is vooral werkzaamheden aan de weg. Zoals op de A2 bij het knooppunt Everdingen. Op de A9, Alkmaar-Amstelveen, bij het knooppunt Kooimeer. En de A76, Geleen-Belgische grens, bij Stijn. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. De spelers van FC Twente voetbal hebben we het over. Gaan een lekker paasweekend tegemoet. Gisteravond vond de kampioenskandidaat de lastige uitwedstrijd tegen ADO in Den Haag met 2-1. Het ging moeizaam, want een half uur voor tijd zette Ruiz Twente op 1-0. Tien minuten later stond het alweer gelijk dankzij de goalgetter Boulikin uit Den Haag. Vier minuten voor tijd kopte Luc de Jong, Lucky, de 2-1 binnen. Hij was dan ook enorm gelukkig. Ja, dat zeker. Maar de wedstrijd zelf was, was toch heel zwaar. In de... Ja, je komt uh, 1-0 voor en uh, dan, uh, de, op dat moment dachten van het gaat het er niet weer overkomen Dat we weer een tegengoal krijgen en het uh, weer weggeven. Maar ja, we krijgen wel een tegengoal dan. En gelukkig was het nu wat eerder dat we nog een tijd hadden om het uh, recht te zetten. En, ja, dan uh, maak je 2-1 gelukkig en uh, win je zo toch. Hoe gingen jullie naar de, deze wedstrijd toe, wetende dat je al vier keer op rij niet had gewonnen? Was er sprake van een dit Luc? Nee, zeker niet. Kijk... Uh, Natuurlijk, uh, het, het einde van het seizoen, nadat je wordt allemaal een beetje wat vermoeider. En het, uh, ja, misschien de scherpte is wat vanaf, zeg maar. Maar ligt ja, de, de lichte denk ik, ja, het is gewoon... We deden, de dingen die we eerder altijd wel deden, gingen gewoon minder. ruimte in inlopen en de afgelopen wedstrijden. En deze was het weer beter, kwamen we toch een aantal keren uh, ja, vaak doorheen. En, ja, uh, toch uh, werd het wel 1-1 een een weer, maar weer gelukkig wel 2-1. het een scenario, want het is nu nog twee weken. En wel, uh, of drie weken eigenlijk, hè, 15. Wordt het allemaal beslist in Amsterdam? Ja, ik, uh, dat zou heel goed kunnen, denk ik. Maar ja, we moeten nog zien uh, wat er allemaal gaat gebeuren. We moeten, wij kunnen nu even rustig zitten het weekend en kijken wat de uh, PSV doen. En, ja, dat, dat is heel lekker, hè? Ja, Zo'n paasweekend dat je op vrijdag wint, dat lijkt me heerlijk voor een voetballer. Ja, zeker weten, zeker weten. Het is niet dat je tegelijk speelt dat je af en toe op het score wordt kijkt. Maar nu weet je je ja, kunt gewoon even rustig kijken. Naar. En uh, ja, nu ligt de druk wat meer bij hun om uh, te presteren. Ja, we zullen zien wat zij gaan maken. En dan... Ik verwacht eigenlijk wel, ja, Ajax die, die doet het goed de laatste tijd. die blijven dat doen. En dat denk ik toch dat het op de laatste wedstrijd aan uh, gaat komen. Het was een bloedstollende wedstrijd die alle kanten op kon. Twente trainer Preudom liep zich, zoals gebruikelijk, enorm op te winden. En hij was na afloop helemaal op. Ja, absoluut. Vandaag zeker wel. Want je probeert ook het energie te geven dat je hebt aan, aan, aan de spelers. En altijd aanmoedigen. En uh, sommige zaken recht zetten. Dus ja, vandaag ben ik echt kapot naar de wedstrijd. Ado was goed. FC Twente ook? Het was een heerlijke wedstrijd. Is het verdiend? Ja, ik denk dat zo'n wedstrijd kan alle, alle kanten op. Uh, verdiend zeggen is moeilijk, maar we zijn het wel gaan halen. En uh, zoals je, je zei, dat is een, denk ik voor een neutraal toeschouwer een heel mooie wedstrijd op en neer. En uh, met kansen, mogelijkheden. Doelpunten die kunnen misschien niet afgekeurd zijn. Misschien een penalty op die andere kant. Dus je hebt een beetje alles in die wedstrijd. Uh, ja, maar uh, op het einde. Ja, wij we, we dachten weer, zoals verleden week... Om het, uh, dat we het moeilijkst hadden gedaan met die eerste uh, doelpunten. En dan slikken we weer een 1-1 tegen. En dan moet je weer gaan diep, heel diep gaan om, om, om het verschil te maken. Nou, met de veerkracht zit het goed... Met de koelbloedigheid, de scherpte, dat merk je toch. Dat is niet de Twente van het begin van het seizoen. Mag ook. Dit is echt de slotfase van de competitietrain. Ja, maar ik vind toch vandaag dat wij op een bepaald moment... toch uh, meer onze spel hebben gespeeld. Uh, veel meer diepgang, veel meer uh, lopende spelers in de ruimte. Uh, dat was niet altijd heel academisch. Dat kan beter, we hebben het al veel beter gedaan. Maar dat is een stap in de goede richting naar onze spel. Zondag, half drie, paas, zondag is het fijn op het psv Gaat u kijken? Uh, ik denk het niet. Ja, het is paas, je moet ook aan de familie denken, eigen zoeken ja, en zo. Ik denk het niet, want uh, dan moet je ontspan je echt niet meer als je nog kijkt. Dus uh, gewoon afwachten daarna. En wel met de teletext erbij. Ik ja, kan ook gewoon de radio aanzetten. <tieft> Dat is ook altijd een ontspannend programma langs de lijn. Morgen komen die andere twee titelkandidaten in actie. PSP speelt in De Kuip tegen Feyenoord. Feyenoord heeft nog wat af te rekenen met PSV. En Ajax krijgt Excelsior op bezoek. Vanavond wordt er natuurlijk ook gespeeld: Willem 2 Az. Rode Azee tegen NAC. Herakles tegen de Graafschap. En VVV neemt het op thuis tegen Herenveen. En dan de strandgangers op de Wadden-eilanden. Die moeten uitkijken als ze met blote voeten de zee ingaan. Want ze kunnen flinke sneeën krijgen. Door de Japanse oesterveld te verstaan. Die heeft zich genesteld in de Nederlandse wateren En met zijn vlijmscherpe schelp... kan zo'n oester voor nare wonden zorgen. Jan Boon is van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemorgen. Goedemorgen, weer. De Japanse oester die komt uit Japan. Uh, ja, van oorsprong wel natuurlijk. Maar we hebben hem met opzet hierheen gehaald. Met opzet? Ja, want we hadden hier in de tijd de platte oester... en daar ging het slecht mee door een combinatie van overbevissing... en er kwamen ook ziektes in. Dus toen dachten de telers dat het goed was om een alternatief hier naartoe te halen. Het idee was dat hij niet tegen onze winters zou kunnen... dus dat we hem in gevangenschap zouden kunnen houden zonder dat hij zou ontsnappen. Maar mede doordat onze winters wat milder zijn geworden is hij wel ontsnapt... en vinden we hem dus nu overal... In de, in de Delta en in de waterij. Ja, Hij is dus uitgebroken. Uh, hij heeft zich vermengd met uh, de plaatselijke soorten. Is hij gevaarlijk? Uh, nou, aanvankelijk uh, waren we wel bang voor. Want hij is... Uh, uh, natuurlijk behalve de nadelen voor de, voor de mens... Uh, is hij, uh, filtreert hij het water ook heel snel. Hè? Daar haalt hij de algen uit. Dat is een voedsel, net als andere schelpdieren. En omdat hij dat zo snel doet... waren we aanvankelijk bang dat hij de andere soorten zou verdringen. Maar... Uh, als we nu in de Waddenzee kijken, dan zien we nu toch ook wel dat, uh, dat uh, mossels zich weer op de Oesterbanken vestigen. Dus er lijkt een soort gemengde bank te ontstaan in een aantal gevallen. Dus uh, ja, het is moeilijk te zeggen welke kant eruit gaat. Hij, is, hij is, is geïntegreerd, respect. zal ik maar zeggen. Ja, hij lijkt zich uh, goed te integreren. En waar vroeger alleen... Uh, Zachte zandbodems waren, daar zien we nu ook een, ja, ga ik zeggen een oesterbank, een oesterrift ernaast. En dat trekt weer heel andere gemeenschappen aan. En daardoor wordt soms de biodiversiteit weer, weer wat groter. Zelfs ja, een positief effect dus? Ja, de, de medaille heeft duidelijk uh, twee kanten. Um, ieder voordeel heeft een nadeel. <lacht> um, ook voor de mens natuurlijk, want behalve dat hij scher, inderdaad scherp is en dat is vervelend. Als je uh, aan het watlopen bent of uh, aan het surfen bent en je valt... Maar uh, hij is ook lekker en hij kan worden gegeten. Ja, nou, ik wou het eventjes over, uh, laten we zeggen, de negatieve kant uh, hebben. Ja. Uh, want je moet er dus niet op gaan ja. staan. Maar kan, kan je hem op een of andere manier herkennen? Kan je voorkomen dat je jezelf eigenlijk bl blesseert? Nou, uh, het makkelijkste, ja. hij, hij, is, uh, hij groeit vaak in banken, dus het zijn er veel bij elkaar. Het is natuurlijk namelijk witte schelp, hij is groot. Dus zo'n bank herken je vrij makkelijk. Ja, uh, het dragen van goede waterschoenen, dat is, uh, dat is een eerste verdediging, zou ik zeggen. Ja, dus je moet met waterschoenen de zee in bij de Waddenzee? Ja, op de plekken waar, waar ze zijn uh, dus wel, ja. En, uh, bij, bij ons best al bij ons trend gebeurt het ook wel dat de jeugd massaal uh, op kleine stukjes bij het strand gaat rapen. Uh, waardoor je in ieder geval een, een stukje vrij maakt, waardoor je weer uh, wel... Uh, wat veiliger kunt zwemmen. En is het, uh, komt de Japanse oester alleen voor uh, op de Waddenzee? Uh, of nee, ook op ook de stranden? De... Ook, ook gewoon nou, op de Noordzeestranden? Um, nou, uh, hij groeit uh, vaak uh, wel uh, tegen dijken aan. Dus waar, uh, waar steen, steenachtige dingen zitten, daar hecht hij zich graag op. En vooral in de delta ook. Ja. Vooral in de Waddenzee en in de delta. Nou, wat minder uh, op de, langs de... Hollandse kust, zeg maar. Oké, okay, daar uh, hebben we nog niets uh, van hem te duchten. Nee. Um, de hamvraag dan maar: is hij lekker? Uh, je moet ervan houden. <laughs> Wat een diplomatieke antwoord. <laughs> je moet ervan houden. Nou, we zullen het eens proberen. Meneer Boon, ik dank u wel voor het gesprek. Okay, Jan Boon was dat van het Nederlands ja. Instituut voor Onderzoek der Zee. Dan de chimpansees, die moeten dezelfde rechten krijgen als mensen. Dat vinden dierenorganisaties in Brazilië, dierenrechtenorganisaties. Ze legden die eis voor aan de rechter. Want, zo zeggen ze, de aap is genetisch bijna gelijk aan de mens. De rechtbank wees de eis af. Correspondent Marion van Rooyen zoekt uit waarom. Op de pont, de baai-over van Rio de Janeiro. Op weg naar een heel klein dierentuintje, maar wel... De tolk of de tuin op dit moment. Hier een paar eenden. Ganzen. En daar een hok met een toekan-echtpaar. Een papagaai zie ik. Geel en blauw. Ops. Een beetje door de uitwerpselen lopen. Een leeuw. Met zijn pootjes omhoog als een kind. Leo? Leo? Hallo? Siesta tijd, duidelijk. We gaan weer doorlopen, hè? Maar Ja, die heb ik zelf ook gewoon in de tuin. Wat die nou hier doen? Een... ...chimp. Een enorme, grote... Meer dan menselijke afmetingen hebben de chimp. Hallo. Hij eet een bloemblaadje. Zijn gezicht zit een beetje onder de vuiligheid. En ik weet toevallig dat jij Jimmy heet. Jimmy? Ja, hij kijkt me aan. Ja, misschien moeten wij eens even goed praten. Gostoso, Jimmy? Een man komt eraan met zijn zoon. Die roept, hey Jimmy. Jimmy, Jimmy. Ah, hij staat hij is niet Smaakt het een beetje. <laughs> maar hij zit te eten. En hij zegt: Als hij eet, dan praat hij niet. Jimmy. Hij is heel intelligent, hij zegt. Ja, hij zegt: Ik kom ele... hier heel vaak. En hij is echt heel intelligent. Hij kan een bal vangen. Joga bola met hem, bolinha. Van alles. Ele hij is, is, mandela, is bijna menselijk, zegt hij. Hij zit daar nog steeds, heel stilletjes, in zijn eentje, die bloemblaadjes te eten. Jimmy loopt nu op twee benen. Zit een beetje de veiligheid op te ruimen. Pakt een oude t-shirt. En daar veegt hij nu zijn hoofd mee af. Want het is warm. Kijkt door de tralies een beetje naar ons. Patrice, hè? Hè? Als jullie ja. moeten ja. solitaarden, hè? Deze mevrouw vindt ook dat hij er heel erg triest uitziet. Weet je wat het is, zegt ze. Hij zegt niks, dus je weet het niet. Dus weet je, als je het aan mij zou vragen, dan zou ik niet in mijn eentje willen zitten. Hij is wel eenzaam, zegt ze. Hé, hey Jimmy. Misschien moeten wij het er eens even over hebben. Jij verschilt qua DNA 0,6 van ons mensen. En dat is de reden dat dierenbeschermingsorganisaties een proces hebben aangespannen... over jou, bij de rechter, omdat ze zeggen... als het DNA tussen jou en ons zo weinig verschilt... dan heb jij dezelfde mensenrechten als wij. Sex, een hele discussie nu voor de kooi. Nee hoor, zegt hij, apen en mensen, het is precies hetzelfde. En zeker in de liefde. En wat is nou de belangrijkste reden dat de rechters hebben besloten dat een chimpansee geen mens is, dat hij zich niet uit kan drukken. Hij kan het niet zeggen. Hij zegt als hij hier geen geniet, gauw een vrouwtje voor vinden, krijgt hij een depressie gaat hij dood. Radio. GroenLinks roept minister Liers nogmaals op om voorlopig geen verwesterde Afghaanse meisjes uit te zetten. De partij is geschrokken van het bericht dat twee Afghaanse zussen uit Hengelo mogelijk dinsdag worden uitgezet. GroenLinks wil dat Liers hun uitzetting in ieder geval opschort tot na het kamerdebat over zijn beleid dat woensdag wordt gehouden. De Amerikaanse president Obama beschuldigt Syrië van het inroepen van Iraanse steun om de protesten in het land neer te slaan. Hij veroordeelde het geweld dat de Syrische overheid tegen betogers gebruikt. Gisteren zouden daarbij 88 doden zijn gevallen. De Amerikaanse predikant Terry Jones, omstreden door zijn Koranverbranding, heeft korte tijd in de cel gezeten. Dat gebeurde nadat de rechter een anti-islambetoging van Jones had verboden. De rechter bepaalde dat de predikant een symbolisch bedrag van 1 dollar moest betalen... voor de politie inzet rond zijn aanwezigheid. Maar het weigerde hij na een uur in de cel besloot hij toch te betalen en mocht hij gaan. Bij een ongeluk met een luchtballon in België is gisteravond de ballonvaarder op het leven gekomen. Zijn vijf passagiers raakten gewond, van wie twee ernstig. De luchtballon werd boven Oudenburg bij Oostende gegrepen door een windvlaag... en tegen de grond gesmeten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment trekken er enkele wolkenvelden over het land, maar op de meeste plaatsen is het helder. De actuele temperatuur ligt in het noordoosten rond 6 graden. In het westen is het een graad of 14. Nou, Na zonsopkomst loopt de temperatuur vrij snel op en de ochtend verloopt verder ook zonnig. Vanmiddag ontstaan er wat stapelwolken en later is in het zuiden weer kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. In de rest van het land blijft het overwegend zonnig en droog. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 21 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Dan de wind. Die komt meest uit een oostelijke richting. Is zwak tot matig van kracht. Zo'n windkracht 2 tot 3. Nou, vanavond dan verdwijnen de stapelwolken en ook de buien. Het klaart dan op en het koelt vanavond langzaam af. Vannacht komen de minima rond een graad of 10 uit. Morgen eerste paasdag, dan is in het zuiden opnieuw kans op een bui. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. De temperatuur die is vergelijkbaar met die van vandaag. En kijken we naar de tweede paasdag. Die verloopt overal zonnig en droog, al wordt het een fractie minder warm. De NOS, het Radio 1-journaal, ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. En natuurlijk twitteren we NOS Radio 1, dat is het twitteradres. We gaan wat hebben over Indonesië, want de Indonesische politie... heeft gisteren een bomaanslag in een kerk vereideld. Een zware bom werd net op tijd onschadelijk gemaakt. Niemand weet waar ze een volgende keer zullen toeslaan... en de bewaking van kerken is verscherpt. Correspondent Misan Maas bezocht gisteren op Goede Vrijdag... een zwaar bewaakte kerk in Jakarta. Voor de kerk gaat het verkeer gewoon door, zoals altijd en overal in Jakarta. Het is Pasen. Goede vrijdag. De kerk stroomt vol Er lijkt niets aan de hand. Maar bij de poort staan tientallen mensen in zwarte kleren. En die doorzoeken iedereen die naar binnen gaat. Elke tas wordt doorzocht. En iedereen wordt van boven tot onder bekeken voordat hij de kerk in mag. De opperste staat van Parata is uitgeroepen... nadat er een bom is gevonden bij een kerk in Tangara. Niet ver hier vandaan. Bij deze kerk lijken ze dat niet van onder de indruk. Het uh, is elk jaar zo, zegt deze de bewaard. Niks dari anders dan het gaat al zes jaar zo, sinds 2004. We hebben hier honderd man van de kerk, de overheid, de politie en het leger. Dat is genoeg. Ook de kerkgangers voelen zich niet bedreigd. Het is hier veilig. We worden beschermd door het apparaat, het leger en de politie. Wij zijn niet bang. De pastoor geeft toe dat hij wel geschrokken is van die bom. Maar als een echte pastoor zit hier ook meteen een positieve kant aan. Misschien zet dit ons aan om samen aan de toekomst te gaan bouwen, zegt hij de Dit radicalisme is volgens mij niet zo sterk in Indonesië. De eerste dag van het paasweekend komen we zonder bommen door. Maar de dreiging van terreur blijft. Een nieuwe generatie terroristen is hier bezig, zegt de politie. En die heeft het niet alleen meer op buitenlanders gemunt, zoals voorheen... maar op iedereen die het niet met ze eens is. En dat is extra gevaarlijk, omdat je nooit weet wie het volgende doelwit is. Reportage was van Michel Maas. Dan het weerbericht. Ja, het wordt een uh, warme... Het wordt droog, het wordt een lekkere Pasen. De warmste zelfs sinds 1949. Maar hoe verhoudt het zich tot wat langer geleden? Kortom, we gaan ons verdiepen in, de, in het weer door de eeuwen heen, zal ik maar zeggen. Jan Buisman heeft dat voor ons gedaan. Hij werkt namelijk sinds 1984 aan een overzicht van het weer in de afgelopen duizend jaar. Vorige week bracht hij zijn boek uit, getiteld Weergaloze winters, zinderende zomers, hagel en hozen, stormen en watersnoden. Dat is een prachtige mondvol. Goedemorgen, meneer Buisman. Ja, goedemorgen, meneer Van Schoort. Ja, Het lijkt uh, wel zo'n zinder om de zomer te worden. Uh, tenminste, dat leid ik dan weer af uit het feit dat we een, een mooie, lekkere, warme week achter de rug hebben. Um, zegt dat trouwens iets, als je zo'n warme week achter de rug hebt, over de tijd die komt? Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Het is meer een zinderende lente op het ogenblik, hè. Yeah. En hoe de zomer wordt, ja, dat moeten we afwachten. Ja. Misschien blijft het mooi en droog tot augustus. En het is ook wel eens gebeurd dat het in mei of in juni omsloeg. En dan krijg je een soort zon. Dan is het Europese vasteland oververhit. En dan gaat er een wind van zee waaien. En dan slaat het om. Maar het is niet te hopen. Ik hoop ja. dat het zo blijft. Nee, precies. Maar ja, u, u, heeft al, u heeft al die cijfers. Of al die, oh ja, cijfers. Daar gaan we niet ja, om. Het ja, ja, ja, ja. zijn veel cijfers. Hè. Heeft u op een van cijfers. Gezet? Is er dan een, een tendens in te ontdekken? Een, een, een logica? Um. Nou ja, als je, als je de afgelopen duizend jaar gaat bekijken, dan zie je dus eigenlijk drie perioden. Dan zie je twee warme perioden, van, van eeuwen dus, en daartussenin zit een koude periode, dat is dan de kleine ijstijd, en die loopt dan van rond 1430. Dan heb je dus Jacobus van Beieren, filosof van Bourgonnie, om het eventjes te plaatsen, tot midden, midden 19e eeuw. Uh, Koning Willem II, Koning Willem III, en dat is dan de kleine ijstijd. En toen had je dus echt uh, pittige winters, betrekkelijk weinig warme zomers... terwijl er ook milde perioden in zaten. En je kunt eigenlijk als vuistregel nemen in de kleine ijstijd... en dat is dan nog maar vrij kort geleden... was maart een wintermaand, nu is maart een lentemaand... toen was mei een uh, lentemaand en nu is mei een zomermaand. Ja. Uh, maar dat was, dat was toen, dat is waar uh, de, de kleine ijstijd Zit, Zitten we nu echt in het tegenovergestelde? Namelijk uh, in echt een warmere periode? Of mag je dat nog niet zeggen? Nou ja, we zitten wel in de warme, warme periode. Kijk, als je 100 jaar terug gaat, dan was 10 graden jaartemperatuur... Uh, tamelijk bijzonder. Dat kwam bijna nooit voor. Dat vonden we dan vreselijk warm. En dan zie je dus sinds 1988 zie je dat die 10 graden vaak overschreden wordt... En nu hebben we al enkele jaar geleden een paar keer 11 graden gehad. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, wat is 1 graad of anderhalf graad? Maar dat is in de natuur, als dat aanhoudt, is dat ontzettend veel. Dat heeft eh, direct invloed op planten en dieren, op de, de, de hele natuur. En dat is dus wel te merken. Ja. En dan doet Nederland nog extra mee. Kijk, en, en als je op het ogenblik zuidelijke winden hebt, dan gaan die droge gebieden heen. Dus er is onderweg weinig water om die wind af te koelen. En er zou ook water moeten verdampen dan, maar dat gebeurt dus niet. En dan komt die zuidelijke wind, het Zeegebied, die komt hier behoorlijk warm aan. En dat, daar zitten we nu dus in. En met oostenwind heb je hetzelfde. Ja, nee, ik, u hoort mij niet klagen hoor. Ik denk heel uh, Nederland dat het wel nee, uh, lekker vindt. Ja, nou nee, goed, behalve de mensen van de paasvuren. En ik denk ook wel wat boeren die wat regen ja, zijn nodig hebben. zijn mensen, mensen die wel klagen natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, um, we hebben het over paas. het paas. Het wordt een prachtige paas natuurlijk uh, dit jaar. I, is dit nou de heetste? Kunt u dat nagaan in al uw cijfers? Nou ja, of het wordt, dat denk, dat denk ik niet hoor. Want nee. ik denk niet dat we de 50 graden halen. Dat moet een, op, op het kader meer in de beeld, hè. Maar uh, ja, het wordt natuurlijk een verrukkelijke paas. Kijken of het nu een 1 graad meer of minder is, maar toch zo weinig uithemmer. Al die zon, al die warmte, de natuur wordt mooier. Het is echt uh, verrukkelijk, hoor. Ja, super. Uh, maar, maar goed, het, het valt natuurlijk ook laat, dus daardoor is het ook weer wat warmer. Uh, maar we hadden het al eventjes over die droogte. Hè? Uh, is dat uitzonderlijk dat het nu zo droog is, of zijn er drogere jaren geweest? Nou, de Koya is natuurlijk 1976. Toen kwamen we wel een paar honderd millimeter tekort, tenslotte. Ja. Dat is echt een, echt een heel droog jaar geweest. Nou ja, misschien wordt dit ook een heel droog jaar. Dat zou dan lijken op, uh, op, op 1911, net 100 jaar geleden, 1921, was ook heel erg droog. En uh, ja, kijk, als je naar de middeleeuwen gaat, dan was er dus ook een warme periode. Dan heb je een, waarschijnlijk nog wel drogere tijden. Maar ja kijk eens ik dus zeg toen en toen het 1252 53 met een heleboel stadsbranden dat had je toen ook nog als ellende dan zegt, zegt een weerman natuurlijk, meteen. hoeveel millimeter viel erg? Ja, en dat weten we natuurlijk niet. Niemand nee, wat, die dat mat... Nee, nee, nee, want wat, wat, hoe weet u wel dat het uh, zo'n droog jaar was, in uh, 1540 nou, ja, of kijk, zo? Als je, ja, Nou ja, kijk, als, als, je, als je dus bijvoorbeeld hoort uh, dat men in Keulen droogvoest door de Rijn liep... en dat men in Londen droogvoest door de Theems liep... en dat het in Parijs gruwelijk droog was en dat de boeren klagen... nou ja, dan kun je er wel uh, vergif op innemen dat het heel erg droog was. Ja, en dan dat zijn... Dat zijn dus al, allemaal, ja, dat zijn dus eigenlijk proxydata Heet, he. Gegevens die verwant zijn aan het weer, maar niet het weer zelf. Ja, maar u haalt het dan uit dagboeken, reisverhalen? Dat, dat haal je uit de... dagboeken, je uit reisverhalen, dat haal je uit rekeningen. Die zijn ook heel belangrijk, vooral voor het winterweer. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de rekeningen van de trekvaart, dan zie je precies wanneer de trekschuit niet kon varen. Ja. En als dan ook nog de koets niet kon rijden door de sneeuw, dan lag het hele open vervoer plat. En dat gebeurde in de kleine ijstijd soms twee, drie maanden. En je hebt in de middeleeuwen de rekeningen van de grote rivieren... waarop je precies per dag kunt nagaan welke schepen passeerden... of er ijsgang was, ja of nee, of er vast ijs lag. Dat zijn prachtige gegevens. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Daar moest je het dan mee doen. Erwin Krol was er nog niet. Nee, helaas. Nee, KMV was er ook nog niet. Nee, precies. Maar goed, u heeft het allemaal uitgezocht. En uh, u heeft het allemaal verwerkt in, uh, in dat boek. Ik zeg het nog één keer, want ik vind het zo'n mooie titel. Weergeloze winters, zinderende zomers, hagel en hozen, stormen en watersnoden. Meneer Buisman, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. En een mooie Pasen. Ja, dank u wel. Zo. Nigeria dan. Als sluitstuk naar de parlements- en presidentsverkiezingen... ...vinden er na dit paasweekend in Nigeria namelijk verkiezingen plaats. Verkiezingen zijn voor gouverneurs van 36 deelstaten. Deze deelstaten, en die gouverneurs dus, die zijn zeer machtig. Ze beheren begrotingen van miljarden dollars. Toch werken sommige gouverneurs in het uiterst corrupte Nigeria... ...wel degelijk aan hervormingen. Zoals bijvoorbeeld de gouverneur van de deelstaat Lagos. Afrika-correspondent Koer Lindijen ging op stap... ...met de Nederlandse zakenman Robert. Lagos, het economische centrum van Nigeria, is een heksenketel. Een gekkenhuis van 14 miljoen opeengepakte mensen. Met eindeloze files. Met een miljoen uitlaatgassen, puffende brommertaxi's. Met misdaad als het wilde westen. Is Lagos is working for Gouverneur Fasciola wil daar verandering in brengen. Laat ik het eens van de andere kant gaan bekijken. Lagos zie je misschien nog wel het beste vanaf de kreken. Ik ben nu met een bootje op stap door die kreken en zie de skyline van, uh, van Lagos. Uh, Robert, wat, wat wordt daar gebouwd? Het wordt een nieuwe uh, stad zit voor de kust van Lagos. Uh, Waarom is er een nieuwe stad nodig? Uh, ik denk dat het in navolging is van veel projecten die in uh, Dubai hebben plaatsgevonden. Uh, je ziet natuurlijk veel congestie in uh, Lagos zelf. Uitbreiding uh, ja, zou toch het, het centrum van de stad ontlasten. Je hebt weer een nieuw eiland voor de kust liggen. Er dobberen hier nogal wat schepen daar aan, de, aan de einde voor uh, de kust. Is hier ve veel uh, last van piraterij? Ja, er gebeurt hier veel uh, in, in, in, uh, in het gebied van de Fairway Boy. Dit, hier liggen alle schepen op de reden. Dan noemen ze hier de Fairway Boy. Uh, ja, er gebeuren allerlei dingen die je daglicht niet kunnen verdragen. Van, uh, van smokkel, mensen smokkel, uh, drugsmokkel, uh, diefstal, piraterij, noem het maar op. Alles gebeurt hier. Somalië staat bekend vanwege de piraterij, maar hier is ook veel piraterij. Uh, ik denk als je kijkt naar frequenties, inderdaad, dat het hier meer voorkomt dan in Somalië. Oké, okay, gaan we weer. Geef maar weer gas. Rechts, wat is dat? Rechts zie je het uh, centrale zakendistrict van, uh, van Lagos. Dat is in de tijd van de uh, militairen ontwikkeld. Uh, veel banken, je ziet de skyscrapers uh, met uitzicht op, uh, op het havengebied. Overdag heel druk en s'avonds? Uh, niet komen, levensgevaarlijk, uitgestorven. Oké, okay, gaan we weer. We hebben nu uh, tijdens ons uh, boottochtje hebben we een lijk zien dobberen in uh, de lagune, we hebben veel activiteit gezien in de haven en daar ligt een ontzaggelijk jacht. Heel veel rijkdom en ook heel veel armoede. Ja, het contrast is inderdaad bizar, maar dat is uh, typisch voor Nigeria. Uh, dit is een jacht, uh, ik denk dat het een uh, miljoen of zes euro kost. Uh, 100 meter verderop zie je inderdaad de mensen die hebben niet te eten en uh, uh, ze hebben last van de malaria. Lagos works, dat is de slogan van gouverneur Fasciola. Lagos werkt. Er is hier, heeft, heeft hier verbetering plaatsgevonden als het gaat om veiligheid, uh, de opstoppingen in het, uh, in het verkeer? Absoluut. Uh, er zijn nieuwe wegen aangelegd. Uh, ze zijn bezig met tolwegen, bruggen. Er is nog een hoop infrastructuur in ontwikkeling. Uh, ik denk dat hij de afgelopen vier jaar een hoop heeft gedaan. Het kan natuurlijk altijd beter. Maar uh, voor de lokale standaard hier heeft hij de uh, afgelopen vier jaar een knappe job gedaan. Lagos is nog steeds een beetje een gekke huis, maar niet meer zo'n vroeger. Klopt. De reportage was van Koert Lindijer. President van Syrië probeert de demonstranten te intimideren. Maar het lijkt niet te lukken, want de protesten gaan door. Verkeersinformatie. Er zijn vooral werkzaamheden aan de weg, zoals bij de A2. Het knooppunt Everdingen op de A9 Alkmaar-Amstelveen... bij het knooppunt Meer En op de A76 Geleen richting Belgische grens bij Stein. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hij beïnvloedde duizenden gitaristen. Zijn toon, zijn timing, zijn sound. Het is allemaal uniek. Brian May, gitarist van de rockformatie Queen. En vanavond wordt hij in Zeeland in het zonnetje gezet. Want dan krijgt hij de Eddie Cristiani Award. Dat is een prijs die jaarlijks wordt gegeven aan een gitarist... die zijn sporen heeft verdiend en een inspirerende bijdrage... heeft, gelegen, heeft geleverd aan de ontwikkeling van de elektrische gitaar. Verslaggever Mark Hamer die sprak met iemand die zeker is geïnspireerd door Brian May. goede verstaander herkent het natuurlijk. Bohemian Rhapsody, ditmaal niet gespeeld door Queen zelf... maar live door Jules Padelou, een gitarist in de rockmusical We Will Rock You. Speelt dus eigenlijk Brian May in de, in de musical... Ja, Brian May gaat een prijs krijgen. Terecht? Ja, absoluut terecht. De, de, de man heeft zo'n euro op zijn naam staan. Dat is uh, ongelooflijk. wat is nou het bijzondere aan zijn spel? Het zegt heel veel met weinig noten. Uh, heeft hij heel veel gevoel erin en heel veel emotie. Met zijn lyrische spel eigenlijk. Het zit hem allemaal in zijn, wel zijn techniek echt. Hij speelt ook zelf met een, uh, met een, een muntje. Het geeft een bepaalde kling in het geluid. Ja, het is een techniek, maar het is ook zijn apparatuur. Zijn gitaar. Een gitaar die hij zelf ontwikkeld heeft. Ja, ja die heeft hij samen met zijn vader uh, gemaakt. Hoe ging dat dan? Nou, ik geloof dat ze van een oude tafel heeft hij, heeft hij het een en ander bij elkaar uh, geschraapt. En andere gitaar onderdelen. En dezelfde veren die in de tremolo zitten, die zijn van een, uh, een of andere motor, geloof ik, die ze nog ergens hadden staan. Heel, uh, heel bijzonder. En, en die gitaar heette... De... De Red Special. Wat is nou het bijzondere aan die Red Special, de gitaar die hij zelf ontwikkeld heeft? Nou, ten eerste wat hij heeft met. Uh, hij heeft allemaal schakelaars om zijn elementen aan te zetten, aan en uit te zetten. En, en uh, die andere schakelaars die erop zitten zijn om de fase om te draaien. Fase omdraaien, wacht even hoor. Ja, dat heeft met wikkelingen te maken van het element die dan. Uh... Maar laten we even horen, wat, wat, wat hoor je dan? Dus, dit is het, het normale geluid, zeg maar van twee elementen. Aan. En dit is het geluid met één element uh, uit Fase. Is het nou moeilijk om zijn manier te spelen? Ja, eigenlijk niet te doen. Tenminste, niet te doen? Nou, je komt nooit helemaal tot, tot, wat hij, uh, tot zijn essentie, zeg maar. Tenminste, je komt heel dicht in de buurt met de spullen. Je hebt hem ook ontmoet. Want hij heeft je uitgekozen voor de musical? Ja, door video en beelden heeft hij ons uh, gezien en door audio heeft hij ons gehoord. En dat, uh, daarbij, uh, daar heeft hij zijn keuze mee gemaakt. En toen mocht je ook nog met hem spelen? Ja, dat was op de première. Dat was helemaal geweldig. Hij, uh, hij kwam smiddags binnen voor de repetitie en hij heeft Bohemian Rhapsody gespeeld. En we stonden smiddags te overleggen over wie wat zou doen. En dat, dat, is, dat was een ervaring die ik nooit meer vergeten. Een droom? Ja, absoluut. absoluut. En wat, wat leer je dan nog van hem? Ja, de man heeft gewoon heel veel rust in zijn spel. En, uh, en daardoor uh, is het heel krachtig allemaal wat hij doet. Hij weet precies wat hij doet? Ja, hij weet zeker precies wat hij doet, ja. ja je hoort de ervaring. En daar kan jij nog een klein beetje van leren. Absoluut, absoluut. Ja. Vanavond krijgt Brian May dus die prijs, de Eddie Christiani Award. De reportage was van Mark Hamer. Protesten in Syrië duren nu vijf weken. Het begon in de zuidelijke stad Daraa. Inmiddels wordt in het hele land gedemonstreerd. En daarbij vielen gisteren bijna 90 doden. En daarmee was het de bloedigste dag tot nu toe. President Assad heeft de gehate noodtoestand eerder deze week opgeheven. Maar voor de demonstranten is het nog niet genoeg. Ze eisen veel meer hervormingen. Daar gaan we verder over praten met Arabiste Leo Kwarta. Zelf vaak ook in Syrië geweest. Ja, uh, goedemorgen om te beginnen. Goedemorgen. Uh, die demonstranten die, uh, ja, die gaan maar door. En die gaan maar door. En die laten zich op dit moment, zo lijkt het, door niks meer tegenhouden. Nee, nee. Ik bedoel dus, uh, ik ben net uh, terug uit Syrië. Ik ben de afgelopen week teruggekomen uit Syrië. En de, de hele sfeer onder de oppositie daar is van, we moeten het nu doen uh, als we wachten. Als we ingaan op die halve concessies door de overheid, dan uh, gaan we het niet uh, redden. We moeten nu doordrukken, we moeten nu voor al onze eisen gaan. En de maximum eis is dus ook uh, zeg maar het opstappen van uh, president Bashir. Ja, ja, ik snap dat ze nu willen doordrukken, maar aan de, dan heb je de andere kant ook. En die schiet gewoon met scherp. Inderdaad, en dat is vreselijk. Aan de andere kant, ja, gisteren er 90 doden gevallen. Dat is de bloedste dag tot nu toe in Syrië. Uh, 90 doden is heel veel, maar aan de andere kant, als je dat verspreidt over de steden... Die, uh, uh, waar al die protesten zijn geweest in Syrië, dan valt het nog mee. Er is één plaatsje waar wel heel veel doden zijn gevallen. Het is een dorp bij Derra, Israa heet dat. En daar zijn 15 doden gevallen gisteren, wat natuurlijk uh, heel hoog is voor één dorp... Um, maar je moet nagaan dat Syrië is een land wat al jarenlang leeft onder... Een dictatuur die dagelijks moordt. Dagelijks worden mensen opgepakt, gefolterd, mensen ver, ver, verdwijnen. Dus het, het hele idee dat de overheid moordt, is niet nieuw. Dat, dat was zeg maar, voor deze protesten ook al zo. Ja, alleen valt het ons nu op in het Westen, ja. omdat het nu zo massaal gebeurt. En na aanleiding van die protesten, eh, die gaan dus door. Eh, mag ik een vergelijking maken met Egypte, met eh, Libië, met Jordanië? Daar was het, we noemen het tegenwoordig de Facebook-revolutie. Vooral de jeugd. Hoe is dat in Syrië? Um, ja, het is ook wel, ook wel de jeugd, maar ook hele, hele, hele, hele gewone mensen. Ook mensen die, veertigers, uh, uh, vijftigers, die, uh, die het ook helemaal zat zijn met Bashar. Het, het leven in Syrië is uh, al die jaren ge, gedicteerd geweest door de veiligheidsdiensten... voor alles wat je doet in Syrië. Een ondernemer die een vergunning moet aanvragen... als je in, gewoon in de straat rijdt en niet eens te hard rijdt... dan word je toch aangehouden door de politie. En die vraagt dan om, uh, om besteken, penningen. En doe je dat niet, dan word je gearresteerd... Dat hele leven in Syrië wordt beheerst door die veiligheidsdienst op een oneerlijke manier. En mensen zijn het volledig zat. Dus het is echt een uh, maatschappelijk breed ge gedragen iets eigenlijk. En toch, het Westen is wat terughoudender als het om Syrië gaat. Uh, op een of andere manier is men bang voor of Irak of Iran. Uh, dat in ieder geval er uh, hier, laat maar zeggen, voor datgene wat er hierna gaat komen. Ja, dat, dat is ook, ook wel terecht hoor. Ik bedoel, Syrië is, uh, de leiders van Syrië is altijd heel slim geweest. Ze begonnen onder de, onder de vader van Bashar. Syrië hebben ze in feite het politieke kruispunt van het Midden-Oosten gemaakt. Alle wegen voor oorlog en vrede leiden door Damaskus. En dat komt omdat uh, ja, de Assad's hebben altijd uh, relaties gehad met de onmogelijke bondgenoten. Op dit moment zijn dat Hezbollah in Libanon, uh, Iran. Uh, ze hebben ook goede banden met verschillende groepen in Irak. En daarnaast hebben ze ook nog eens een keertje een uh, be, bestandslijn met, uh, met Israël. En die bestandslijn is altijd heel rustig geweest, de Golan. Doe, je hebt nooit dat er enige dreiging uitgaat vanuit Syrië richting Israël. Uh, en aan de andere kant, stel dat er een machtsommerking plaatsvindt in Syrië. Wat gebeurt er dan op de Golan? Wat zou er kunnen, kunnen gebeuren als een meer moslim-fundamentalistische regering, al Hamas, aan uh, de macht komt in Syrië? Zou dan de rust uh, ineens op zijn, uh, over zijn aan uh, de grens met, uh, met Israël? Ja, is, Dat zijn de zaken waar men bang voor is. Ja, is Syrië dan het, laat me zeggen, het meest gevaarlijke land qua omwenteling uh, in het Midden-Oosten, vanuit geopolitieke oogpunt zien? Ja, gevaarlijk. Kijk, nou ja, nou ja, Omdat het rust verstoort. Dat, dat klopt. Het gekke is dat Syrië aan de ene kant uh, stabiliteit brengt... en aan de andere kant, als het niet te zin brengt, dan stokt het, het uh, vuurtje erop. Syrië is ook verantwoordelijk geweest voor het verlengen van de burgeroorlog in uh, Libanon. Uh, Syrië is, uh, is, is verantwoordelijk geweest voor vele terroristische aanslagen... elders in de Arabische wereld. Ik denk dat uh, het Midden-Oosten een stuk beter af is uh, zonder Bashar... en dat, uh, dat is heel erg belangrijk uh, op het moment dat Syrië weg is dat Hez, Hez, Hez, Hezbollah in Libanon een enorme klap krijgt... omdat uh, Syrië de essentiële link is... Ja. de logistiek opzicht voor wapens en, en zo... tussen Iran en uh, Hezbollah in Libanon. Ma Wat dat betreft wordt het er beter op. Oké, okay, maar gaat dat gebeuren? Ja, allah uh, zeggen zegt in Syrië... Ja. Alleen, alleen, alleen God weet het. We weten het niet. Ik, dit bewind is kei en keihard. Ik, ik heb het uh, ja, regel, regelmatig een soort... Saddam Hussein light genoemd... Um, dat lijkt kun je misschien zelfs weglaten. Het, het feit dat er niet meer geweld wordt ingezet. is puur omdat je tegenwoordig moderne communicatiemiddelen hebt. Dit bewind van Bashar al-Assad is uh, in staat tot het uiterste te gaan. We hebben het niet alleen over Bashar. We hebben het ook over zijn broer Maher. Uh, zijn jongere broer is dat. Ja. En dat is de man eigenlijk die uh, verantwoordelijk moet worden gehouden. Voor het, uh, voor het geweld. Ja, en dat zal nog wel een tijdje aanhouden. Absoluut. Meneer Kwarten, ja. ik, ik dank u wel voor uh, de toelichting vanochtend. Leo Kwarten was dat, Arabist. En zelf ook vaak in Syrië geweest. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Hier is Anno, David Edenwit. Goedemorgen. Goedemorgen. Nederlandse militairen trainen zonder dat de Tweede Kamer het weet. Militairen in Mali, Senegal en in Tjaat. Dat is al sinds 2008 aan de gang, meldt het AD... op basis van documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De Nederlandse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken... laten weten dat het gaat om een oefening... en dat daar dus geen mandaat van de Kamer voor nodig is. Maar SP-Kamerlid van Bommel wijst er in de krant op... dat het gaat om een oorlogsgebied. Defensiespecialist Coco Lijn noemt praktijkervaring of veld. Stages betere termen. Marco Kroon, die gisteren werd vrijgesproken van drugsbezit en drugsgebruik... hoopt op een uitzending naar Afghanistan. Dat meldt hij in een interview met de Telegraaf. Daarin beschrijft hij ook hoe teleurgesteld hij is in de journalistiek. Alleen Telegraaflezers bedankt hij. Daar krijgt hij namelijk veel steunbetuigingen van. Ook onthult zijn advocaat Gert-Jan Knoops dat zakenmensen donaties hebben gedaan... voor het kostbare deskundige onderzoek van de verdediging. De paasprocessies in Syrië gaan niet door, meldt het Nederlands Dagblad. Dat besloten de kerken uit respect voor de doden... die sinds maart zijn gevallen onder betogers in het land. Ongeveer 10% van de Syrische bevolking is christelijk. De activiteiten binnen de kerken gaan wel door, maar daarbuiten dus niet. Thailand ligt dwars bij het toelaten van Indonesische waarnemers... in het conflict met Cambodja, dat schrijft de Bangkok Post. Thailand zou de gevechten gisteren, waarbij zeker zes soldaten omkwamen... afdoen als incident... De BBC meldt dat de gevechten vandaag alweer begonnen zijn. Minister Gert Leers heeft zijn bevoegdheid om asielzoekers... als nog een verblijfsstatus te verlenen... inmiddels enkele tientallen keren gebruikt, vertelt hij in een interview met het AD. Hij zou dat hebben gedaan in gevallen die echt bijzonder zijn. Bijvoorbeeld voor mensen die in Nederland een kind verloren hebben. Op de vraag of Wilders dat niet scherp in de gaten houdt... antwoordt hij dat Geert Wilders niet te horen krijgt... bij welke gevallen hij deze bevoegdheid toepast. Bovendien zou Wilders volgens leers een plezierige en betrouwbare vent zijn. Krimpregio's die bouwen te veel, dat zegt hoogleraar Tony Nijmeijer in Dagblad Trouw. Allemaal na aanleiding van een verkennend onderzoek dat hij deed. Groningen, Zeeland en Limburg lopen zo het risico op leegstand. En waarom vallen dronken mannen in de gracht? Dat vraagt de Volkskrant zich af. Naar aanleiding van de derde vondst van een lichaam... in de Amsterdamse grachten binnen twee maanden. Forensisch arts Eikeleboon Schiefeld en de politie... verwijzen allebei naar alcohol. Maar ook het plassen in de gracht wordt als een gevaar genoemd. Vooral omdat tijdens het plassen de bloeddruk daalt. En de combinatie van dronken zijn en plassen met dalende bloeddruk... is dus extra gevaarlijk, Onno, Ik wist het niet. Ik ook niet. Je leert elke dag weer wat. Goed, straks na... Achter hebben we aandacht voor de collegevorming bij de provincies? Blijf luisteren. Rotbeesten.nl 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nummer 1. De take. Ja, take one. De teek is absoluut het meest gehate dier van Nederland... in de verkiezing van vroege vogels. Er zijn bijna 50.000 stemmen uitgebracht en nu staat de teek op één. Maar wat zijn de runners-up? Welk dier hebt u nog meer de pest aan? De Midas Dekkers komt ook, ook al is hij zeer verontwaardigd... dat zijn favoriet <tie> niet won. En op welke plaats is de mens eigenlijk geëindigd? Luister, morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels met de rotbeesten, top 50. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Vanavond bij BNN op 1, Comedy Live. Tien talentvolle acteurs en comedians spelen live comedy sketches... over het dagelijks leven en de actualiteit. Het is troon dat ik heel erg uh, gespannen ben. En nu zit daar zo serieus. Ik ben een arts, hè. wat moet ik dan doen? Lachen? Je kanker in uw knie. Comedy Live, vanavond om tien over half tien. Comedy Live. Bij BNN op 1. Dit is Radio 1.